Freddy van Tein met het NOS Journaal. Anderhalve meter afstand houden in bus, tram, trein en metro is onwerkbaar. Het openbaar vervoer vreest grote problemen als de coronaregels worden versoepeld en meer mensen op pad gaan. De NS en het stads- en streekvervoer schrijven dat in een brandbrief aan minister van Veldhoven. De bedrijven pleiten voor mondkapjes en andere beschermingsmiddelen voor reizigers en personeel. En het kabinet moet snel beslissen welke groepen wel en niet met het openbaar vervoer mogen reizen en op welke tijdstippen. De openbaar vervoerbedrijven vragen ook om voldoende handhavers om ruzies tussen reizigers te voorkomen. Premier Conte heeft zijn excuses aangeboden aan miljoenen Italianen omdat die nog steeds geen geld hebben ontvangen van de verschillende noodregelingen. De overheid had beloofd dat een paar miljoen mensen een aanspraak kan maken in april op een noodfonds, maar eer gisteren hadden nog geen 30.000 werknemers een uitkering gekregen. Ambtenaren zeggen dat een deel van de betalingsproblemen wordt veroorzaakt door de enorme bureaucratie in Italië. En Feyenoord is in gesprek met de spelers over het inleveren van salaris. Dat zegt algemeen directeur Mark Koevermans in gesprek met de NOS. Volgens hem werkt de club in de begroting voor komend seizoen aan een flinke bezuinigingsoperatie. Feyenoord moet waarschijnlijk tot het einde van het jaar zonder publiek spelen in verband met de coronapandemie. Om het hoofd boven water te houden zijn er volgens Koevermans draconische maatregelen nodig. Hij zegt ook, bij een voetbalclub is ongeveer driekwart personeelskosten. Wij vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dat betekent dat spelers, trainers, staf en directie moeten gaan inleveren, zegt Koevermans. Het weer tot slot. Vannacht valt nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen zijn er ook eerst nog buien. Maar later op de dag volgen opklaringen. En uiteindelijk kan ook even de zon schijnen. Het wordt morgen een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Alleen samen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 Het ritme van ZFM. Chris. <laughs> Bounce to the beat, let the, the, the bass go Bounce to the beat, turn it up and let the bass go b b be, b be, b be, be, reckless B-b-b-b-reckless be, be, be, be, be, The base gold, be turned up and the base go that is the the be turned up and the base go, that is the the base gold, that the is the the the the Chris. I'm not going to Hey, my.